8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voortvluchtige criminelen krijgen probleemloos een paspoort. Dat komt doordat honderden van hen niet op een lijst staan... die moet voorkomen dat ze een reisdocument krijgen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Justitie maakt weinig gebruik van de zogenoemde signaleringslijst. Daar staan maar 217 namen op, terwijl er meer dan 1500 veroordeelde criminelen voortvluchtig zijn. Gemeenten gebruiken die lijst bij het verstrekken van paspoorten.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 Gisteren diende Monti zijn ontslag in omdat de partij van Berlusconi hem niet meer steunt. In Den Helder zijn het transportschip Rotterdam en de onderzeeboot Bruinvis teruggekeerd van hun missie bij Somalië. Sinds september hebben ze drie piratenschepen aangehouden, 19 verdachten opgepakt en 31 gijzelaars bevrijd. Momenteel zijn er geen Nederlandse marineschepen meer actief bij Somalië. Vanaf februari wel weer. In Twente heeft de marechaussee een automobilist aangehouden na een lange achtervolging. De man was er bij een verkeerscontrole langs de A1 bij Oldenzaal vandoor gegaan. Hij reed in een auto met Litouw's kenteken en vluchtte naar Duitsland... gevolgd door de marechaussee en de politie. Uiteindelijk reed de man terug naar Nederland... waar hij bij losser een politieauto ramde. Toen kon hij worden aangehouden. De auto waarin hij reed bleek in Duitsland te zijn gestolen. De man zit nu vast voor poging tot doodslag. Het weer, vanavond blijft het stevig doorregenen. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. De persoonlijke no-nonsense aanpak van Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Alleen als wij het kennen, beleggen we erin. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard.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 Dan zijn we weer tijd voor een rondje langs de velden. Laten we maar eens in Almelo beginnen bij Herakles-Pek Zwolle. Frank Wieluit. Want daar is het na 18 minuten 1-0 geworden voor Herakles. Eén foutje maakt Zwolle. Het is Van Polen die op het moment dat Everton wordt ingespeeld... graag voor zijn man wil komen, dat mislukt. En dan is het onmiddellijk Armenterels die daar achterlangs duikt. En een paas krijgt van Duarte. Lekker paasje, buitenkant rechts. En in één keer Armenteros vrij voor boer gezet. Normaal gesproken staat hij zijn mannetje wel in een 1 tegen 1 situatie. Maar dat doet Armenteros als aanvaller natuurlijk ook. En de aanvaller maakte in deze geen fout. Dat betekent 1-0 voor Herakles tegen Peck. Herenveen stond voor tegen Vitesse. 2-1 was het reset van de maanen. Nog steeds 63ste minuut. Herenveen beter dan Vitesse. Verschil op de ranglijst 20 punten. Maar het is vanavond in het abel stadion niet te zien... Heerenveen leidt dus verdiend. Ado tegen NEC, Rachel Niemeyer. Rem een kwartier uit, het is nog altijd 0-0. Van Duinen, goede kopkans voor Ado. Aan de andere kant, een schot namens NEC van Van der Velde naast die kopbal over. En dus is die stand van 0-0 verklaard. Turner maakt plaats voor Sebastian Timmerman, want die weet wie simpel het best in hoorn wordt zo. De laatste vier ronden zijn in ieder geval ingegaan... van op zich een attractieve wedstrijd... waar we net nog een flinke poging, goede poging... hebben gezien van Erna Lastkijk in de vechten... met Kimberly Muzen. en alleen van Vliet... kregen zo'n 200, 200 meter voorsprong... maar werden toch ook weer teruggepakt... vooral door de ploeggenoten van Voske Tamar van der Wal... dat is de ploeg van Okinga en die ploeg rijdt ook op dit moment aan de leiding... met Karin Kleibeuken die het tempo opvoert. Jolanda Langelands met nog drie ronden te rijden... zit dan in tweede positie en in derde positie dan Voske Tamar van der Wal. Dat is een veelverhaat. Die heeft al ongelooflijk veel marathonwedstrijden... op kunst- en natuurreis gewonnen in haar carrière. Vorig seizoen ook. Was eigenlijk een beetje haar seizoen. Terwijl er een mooi muziekje wordt gedraaid... wat wij wel kennen uit de zomer uit de Tour. Hier in de IJsbaan in Hoorn, waar het sowieso gezellig toeven is. Maar vorig jaar ging het op het NK toen mis voor Voske Tamar van der Wal. Dit seizoen heeft ze nog iets minder gewonnen dan vorig seizoen. Maar ze is ook aanstaande woensdag, tweede kerstdag... een van de grote favorieten voor het Nederlands kampioenschap. Laatste twee ronden. Nog altijd zit zij in tweede positie. Waar zit dan Mariska Huisman? Die zit twee, vier, vijf posities uh, verder naar achteren. Te herkennen aan het pak, Ten teken dat zij de leider is, uh, leidster is in de KPN Cup competitie. Naast mij gaat de meneer met uh, de bel klaarstaan. De bel voor de laatste ronde. En de sprint wordt eigenlijk al aangegaan door de dames bij het opkomen van het rechte eind. De bel dus. Nog 400 meter sprinter. sprint wordt aangegaan door Jolanda Langeland. En nog altijd zit uh, Voske van der Wal in een hele goede positie. Langeland nu in de bocht eigenlijk naar buiten van kop af. En daar gaat Voske Tama van de Wal met beide armen los. Pakt ze 5, 6, 7 meter. Maar buitenom komt ook Mariska Huisman. Laatste bocht wordt ingegaan. Maar wie komt dan als eerste uit de laatste bocht? Het is nog altijd Voske Tama van de Wal. Maar aan de buitenkant komt Mariska Huisman. Aan de binnenkant zit ook nog een paar duimjes. En het wordt voor Huisman, het wordt Huisman, het wordt Huisman. Die over Voske Tama van de Wal heen gaat in de laatste meters. En daar zijn ze blij mee in horen, want Mariska Huisman is een Noord-Hollandse en zij wint van de Groningse Voskertema van de Wal. Woensdag verdedigt ze haar Nederlandse titel in Utrecht en vandaag laat ze zien in vorm te zijn. Winst dus voor Mariska Huisman. Eerste divisie. Go ahead, Eagles. Almere City werd vlak voor eens 0-2 Brown maakt. En inmiddels zijn ze daar begonnen aan de tweede helft. Die wedstrijd is om 7 uur begonnen. En een ado tegen NEC raakt nog niet mee. Dat is 11 tegen 10, halverwege de eerste helft. We hebben er één ontdekt door een complete gek. Want het is niet voor het eerst dat Kevin Comboy na een idiote overtreding rood krijgt. Hij moet de bal aannemen vanuit de lucht. Leid balverlies, moet dat herstellen. En dan gaat hij weer werkelijk kei en keihard in met een vooruitgestoken been. is uh, Aron Meijers vandaag de linksbuiten van Ado. Het slachtoffer die blijft uh, voor de rest ongeschonden. Kan weer opstaan terwijl er wordt geschoten door Ado. Gepakt door Sinou. Maar Bikkelhard met het been vooruit. Direct een rode kaart getrokken door Alexandre Bouko. De Belgische scheidsrechter kon echt niet anders. Ik moet zeggen, Comboy ging er een paar weken geleden met rood vanaf als een doldrieste stier. Had uh, alles en iedereen, daar uh, had hij het op gemunt. En uh, ja, u kunt zich die beelden ongetwijfeld nog herinneren. Nu gaat het allemaal een stuk rustiger, zouden die nieuwe regels dan helpen. Maar goed, ze zijn dus met zijn tiener bij NOC, NEC en dat is meer dan terecht. Daar zal de trainer absoluut Alex Pastoor niet happy mee zijn. en Die zal het achteraf zeker gaan veroordelen. Want als je zo met een been inkomt, ja, dan kun je iemand werkelijk zijn been breken. Ado valt aan. Dat zal het wel meer gaan doen met zijn 11 bal. Achterin misschien wel bij Torenstra. Net niet een hoekschop dat wel voor Ado Den Haag. Dat nog wel een kans kreeg via Van Duinen een paar minuten geleden vanaf de rechterkant. Geschoten op Sinou die echt nog wel kan kiepen op zijn hoge leeftijd. Op de benen geschoten. En even later nog iets anders, maar we gaan eerst even bij Frank kijken. Het is 1-1 in Almelo. Het is uh, Mokhtar die hem uiteindelijk maakt na een goede aanval. hele lange aanval ook van Peck. Die begon over de linkerkant toen uh, Joey van den Berg mee naar voren ging. Een aantal keren de combinatie hij ging. Hij legde de bal bij de tweede paal neer. En uh, daar wordt hij opgepakt door Benson. Dan denk je, hij wilde hem neerleggen voor uh, Pluim. Waar je denkt... Dus Kopt dan in ieder geval op doel. Vervolgens wil slot schieten. Maar die valt gewoon om. Terwijl die wil schieten. En Mokter is dan het uh, meest alert. Hij raapt de, de bal op. Is even naar de rechterkant verhuisd. En profiteert onmiddellijk. Van uh, dat moment waar als niemand weet waar Slot die bal dan uiteindelijk laat is Mokhtar er als eerste bij. Hij verslaat pas weer en dan staat het zomaar 1-1 op het moment dat je toch echt overtuigd bent dat uh, Heracles deze wedstrijd keurig netjes onder controle heeft. En op het punt staat op een moment van zelf een keer 2-0 te maken. Want Heracles is de betere ploeg maar kan dus nu weer gewoon opnieuw beginnen na uh, een goede uh, klein half uurtje inmiddels uh, voetballen. En Kwansa nu een bal diep geprobeerd te spelen richting Overtoom. Daar zit Joey van den Berg dan goed tussen. Die nu inmiddels heel hard van de ene kant van het veld van strafschopgebied naar strafschopgebied aan het rennen is. Inmiddels Raakles helemaal terug naar Pasveer. En zo kan de ploeg uit Almelo weer opnieuw gaan opbouwen. Zoals ze ook helemaal opnieuw kunnen gaan beginnen aan deze wedstrijd. Want die 1-0 dat zag er allemaal prima uit. We wachten op de 2-0 en toen werd het ineens 1-1 dankzij die goal van Mokhtar. Er wordt gevolgd vanavond in Tilburg. Tilburg, de uh, gedeelde nummer 3, ontvangt Orion en Lars Geerts is erbij. En Orion, dat is de nummer twee. Langzamerhand wordt duidelijk in de competitie... welke vier ploegen mogen gaan strijden voor het landskampioenschap. En daar zitten Orion en Tilburg absoluut bij. De twee andere ploegen zijn landsteden. En Lycurgus, de rest van het veld, doet zo'n beetje niet meer mee. Of er moeten nog hele gekke dingen gebeuren in de competitie. Vooralsnog dus Groningen. Uh, het is Tilburg, het is Doetinchem en het is Zwolle die het mogen gaan uitmaken. Vanavond dus Tilburg tegen Doetinchem. De eerste set is onderweg en de Doetinchemers die ...hebben de voorsprong gepakt. Dat komt vooral omdat Tilburg het achterin niet heel erg goed in orde had. Dat zorgde al snel voor een omzetting in het team van coach Harmen Bijsterbos. Hij haalde uh, Joeri Polman naar de kant en bracht Maarten Leunen in... voormalig jeugdspeler van Oranje. En sindsdien gaat het iets beter, maar de voorsprong van Orion is er nog steeds. Het is 16-12 in de eerste set. Eens kijken hoe het bij Vitesse gaat. Of Vitesse al wat opstaat tegen de heer De Veen. Richard. Nee hoor, in de tweede helft zie je Vitesse eigenlijk nauwelijks gevaarlijk worden. Heerenveen heeft het allemaal heel aardig onder controle. 2-1 nog steeds de tussenstand in het voordeel dus van de thuisploeg van Ginkel. Die ik eigenlijk ook niet zo best vind spelen als de afgelopen weken. de aanvallende middenvelder speelt de bal nu naar reis. Het spel mag doorgaan ondanks een blessure van Koems. bal wordt diep gespeeld richting Boni. Maar dan weggetrapt door Zomer hoog en hard over de zijlijn. En dan spurt Vink zich naar de geblesseerde speler van Heerenveen. Het publiek dat mordt. Het publiek dat uh, vandaag echt als een twaalfde man achter Heerenveen staat. We zitten overigens in de 75ste minuut en ik kijk nog eens even naar die overtreding op mijn monitor. Dat is toch een elleboog hoor. Een elleboog wordt daar uitgedeeld door Jonathan Reis aan uh, Zomer. Want het gaat om uh, Ramon Zomer die daar die beuk kreeg van Reis. Maar Fink uh, ja, wil het niet zien, ziet het misschien niet. Lost het in elk geval uh, niet op met een, uh, met een gele of rode kaart. En Vitesse heeft nu weer het balbezit aan de linkerkant van het veld. Met Schommers zojuist in het veld gekomen. Voorzet gaat richting Van Ginkel. Haalt hij die bal mee? bal gaat over het hoofd van de middenvelder van Vitesse. En ook dus over de achterlijn. En zo zijn er weer wat secondenwinst voor Heerenveen. Dat goed speelt in de... Tweede helft ook weer geconcentreerd, goed georganiseerd. Vaak was het dit seizoen loszand, maar dat zie ik in deze wedstrijd zeker niet. Een kwartiertje nog moet Herenveen stand houden tegen Vitesse, dat eigenlijk nog niet één uitgespeelde kans heeft gekregen in de tweede helft. Eén keer was er een uh, gevaarlijk schot, een volley van Kakuta, maar daar zat Noordveld goed bij. Het staat dus uh, 2-1 nog steeds verdiend voor Herenveen. Er zijn wel eens ploegen die het moeilijk vinden om tegen tien man te spelen. Rachna niet mee. Ja, dat zou ADO misschien zo'n ploeg kunnen worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Het is 0-0. De wedstrijd zit pas ja, twee minuten. Wat is het na die kaart? We moeten zien hoe dit zich dat in het komende uur gaat ontwikkelen. Balbezit voor platje. NEC heeft wel moeten wisselen. Daar zal Pastoor helemaal niet blij mee zijn. Het zou me niks verbazen als die comboy, wat hem betreft, het wel gehad heeft in Nijmegen. George eraf gegaan en Amiu als linksback erbij bijgekomen voor comboy. Die dus werd weggezonden na een bikkelharde trap. Het is zijn vierde rode kaart al in dikke uh, jaartijd. En hij kreeg er dus ook wel eentje tegen rode JC ook na een harde overtreding. En is eigenlijk pas drie wedstrijden terug van die schorsing. 16 minuutjes nog tot aan de pauze. Balbezit voor Adel Den Haag de afgelopen minuten. Want zo is het wel nauwelijks nog in de problemen geweest. Bal naar de linkerkant van het veld waar Wollemgoor oppakt. En dan verder in de richting van Supusepa. Dan zitten we aan de linkerkant van het veld uh, aan uh, Zeg maar ter hoogte van de middenlijn. Dan de rechterkant met Holla in de middencirkel. Is er wat ruimte om op te bouwen voor Kevin Jansen. Dan gaat het weer naar Supusepa. Terug naar Jansen in de as van het veld. 5, 6, 7 meter over de middenlijn. Aanname Van Duinen. Mooie paas. En dat is hem niet. Want hij neemt hem goed aan, die Van Duinen. Schuift hem dan met zijn linker in. Maar dat doet hij wel 20 centimeter naast de, ja, naast de goal van Sinou. Naast de voor Ado de verkeerde kant van de paal. Behoorlijke actie weer van deze Van Duinen die op het eerste gezicht misschien wat houterig overkomt. Maar ik heb hem echt goede dingen zien doen. Met rechts aannemen, met links schieten nu. En we zagen een tijdje geleden ook al een moment waarbij die een van de centrumverdedigers, in dit geval Van Eijden, van NEC, volledig te kijk zet. En zichzelf toen ook een schotkans creëerde. Die speelt een goede wedstrijd. Platje aan de andere kant misschien. Een aantal keren teruggefloten. Een aantal keren onterecht ook voor het buitenspel. En platje nog altijd. Is dus wat achteruit gedrongen. Daar is dan Breuer en in de as van het veld. Dan maar snel terug met Van Eijden naar Doelman Sinou omdat ADO daar veel mensen heeft staan. Matige trap van Sinu opgepakt door Breuer. Dat wel via Van Eijden gaat het dan bij NEC naar voren toe. Maar ja, daar staat nu niemand. Daar stond ooit George aan die rechterkant. Maar die is het slachtoffer geworden van de rode kaart van zijn ploeggenoot Kevin Comboy. 0-0 na 31 minuten bij ADO NEC. De gelijkmaker van Pex Volk kwam als een verrassing. En daarna Frank Wieluit. Ja, daarna zie je wel dat uh, Herakles toch redelijk veel moeite heeft. Als Zwolle de bal heeft en het tempo een klein beetje kan opvoeren. Met al die spelerswisselingen. Uh, Althans, die wisselingen van positie van uh, al die spelers. Want Benson is uh, op papier de diepe spits. Maar die uh, duikt voortdurend aan de rechterkant op. Zijn positie wordt dan weer overgenomen door pluim. En slot komt dan ineens uh, vanaf het middenveld op. Of Drost komt vanaf het middenveld op. Joey van den Berg duikt regelmatig aan de linkerkant op. En dan gaat Mokta weer naar binnen. En bij Herakles, als Zwolle de bal heeft, dan zoeken ze zich suf naar waar ze precies allemaal moeten. Lopen. En dat brengt Zwolle toch weer een klein beetje terug in de wedstrijd. En zo heeft die goal toch wel enigszins geholpen. Nu Boer met de bal diep richting Pluim. Neemt de bal aan met Rienstra aan zijn rug. Dan is hij ijzersterk, maar dan moet die paas uiteindelijk komen. En dan loopt eerst Pluim zich helemaal vast. En dan loopt hij bijna naar Agente toe. En dan schuift hij hem over een meter bij Agente in de voeten. En dan kan de linksback van Zwolle er ook niet meer zo gek veel mee. Hij krijgt nu de vrije trap omdat uh, Te Wierik daar de overtreding maakt. De Wierik, hij is uh, de vervanger van Milano Koenders. Die speelde namelijk nog uh, tegen Nak. Maar moest halverwege uitvallen. Omdat hij uh, allergische verschijnselen had. Waarvan ze onduidelijk zijn waar die dan precies vandaan komen. En voor de zekerheid wordt hij vandaag maar op de bank gehouden. In, uh, de vrije trap intussen kort genomen. De bal neergelegd. En Drost die dan uh, kapt naar zijn rechterbeen. Dat doet hij wat al te enthousiast. Dus levert hij in. Bal terug naar Pasveer. En dan kan Herakles gaan uh, opbouwen. Als Pasveer tenminste die bal uh, kort doet. Ga naar Achter. 33 minuten op de klok en je kunt het horen aan het achtergrondgeluid. Vermoedelijk het is 1-0 voor Adel. Doelpunt te maken Jens Torenstra. Het is niet voor het eerst dat er bij NEC een bal achter de verdediging wordt neergelegd vanuit het Haagse middenveld. De aanname is goed op de lange bal van Vormgoor. En dan uh, gekeken en ook maar meteen behendig uh, binnengetikt. Vijf, zes meter voor het doel. Dat is waar uh, Jens straat staat. ADO leidt niet over zo zeker niet tegen NEC. De elf van de leiding tegen de 10 dus. Nou eens kijken hoe het bij het volleybal is. Tilburg tegen Orion, Lars Geerts. De voorsprong voor Orion is er nog steeds. Drie punten inmiddels. Het is 21-18. Tilburg opnieuw gewisseld. Heeft van Eert ingebracht voor de Spadidans. Even voor het blok, dachten ze. Maar dat blok werd heel mooi omzeild. Door Niels Komer. Die tikte de bal eroverheen. Viel op de grond. Niemand erachter. Dan moet namelijk normaal gesproken die Spadidans staan. Een niet al te gelukkige wissel van trainer Van Oh Pardon, trainer Bijsterbos. Van Bijsterveld, je zult het meemaken. Nee, Bijsterbos van, uh, uh, van Tilburg. Die heeft zijn ploeg niet naar de wij kunnen brengen. Heel af en toe doet Tilburg iets terug. Heel af en toe laten ze ook mooi volleybal zien zoals nu. Het is Christiaans die van achter de 3 meter lijn het blok van Orion totaal voor gek zet. En zo weer een komt de ploeg weer een puntje dichterbij. 21-19 is de score Maar ze kunnen niet echt een vuist maken. En dat komt omdat de aanval van Orion ontzettend goed in elkaar zit. Ik noemde al Niels Komer die uh, verantwoordelijk is voor een flink aantal punten. Zijn broer staat ook in het veld. Ralf Komer. Die staat op het midden en die is... Heel, heel trefzeker vandaag. Die heeft zo'n beetje elke bal die hij kreeg al richting de grond van de tegenstander gewerkt. Nu deed hij het weer. Het is 22-19. En Orion staat er heel goed voor in de eerste set. Candy. Wie heeft de eerste set gewonnen bij tilburg Orion Lars? Uh, zoals voorspeld zou ik bijna zeggen, het was Orion die uiteindelijk de eerste set pakte met 25-21. Dat is heel netjes, alles ook te danken aan STV Tilburg, hoor, want die hebben de servers nog niet op orde. Maarten Leunen kwam in de eerste set in de ploeg. Hij mocht de laatste bal slaan, wat uiteindelijk de laatste bal bleek te zijn. En die bal die sloeg hij die uit, namelijk vanaf de serverslijn. En zo pakte Orion dus met 25-21 uh, de set. Maar goed, dat is Tilburg eerder overkomen in eigen huis. Het zijn wat slow starters. Het is gebeurd dat ze de eerste de eerste set verloren en uh, vervolgens de wedstrijd alsnog wonnen, soms zelfs met 3-1 zoals afgelopen. Dinsdag voor de Beker. Toen speelden ze tegen de nummer 1 in de competitie, Landsteden. Zij wonnen en ging Bekeren dus verder. En Landsteden, die toch redelijk als favoriet werd gezien voor uh, de bekerwinst, Die mochten naar huis. Orion uh, zit ook nog steeds in het Bekentoornooi. Maar wil natuurlijk ook goed scoren in de competitie. Want is landskampioen en wil dat graag herhalen. Maar moet dat wel doen met een sterk verjongd team. En een nieuwe coach, Bas Hellinga. Vorig jaar nog assistentcoach. Het jaar daarvoor nog speler. Kijken wat ...dat hij met deze nieuwe groep spelers kan. De muziek die hoort trouwens hier in Tilburg wordt uh, uh, deze avond gesponsord. Je kunt platen aanvragen en dat komt dan ten behoeve van uh, de actie van onze collega's van 3FM. Series Request en de DJ draait die platen dan voor geld. Overigens is er na de tijd ook nog een veiling. En er zit een uniek veiling item bij, heb ik mij laten vertellen. Het shirt dat Bas van der Goor droeg tijdens de finale van de Olympische Spelen in 1996. De gouden finale dus. Daar kun je op bieden mocht je het willen hebben. Komt naar Tilburg, de T-kwadraathal en neem je portemonnee mee. De wedstrijd gaat ondertussen verder. Orion staat dus met 1 set tegen nul voor. De tweede set staat op het punt van begin. Bij ado NLC is het ook 1-0. Wacht Ja, ADO is herenmeester sinds die rode kaart voor Comboy Staat met 1-0 voor. We spelen nog een minuut of 6. In de eerste helft goal is gezien van Torenstra zojuist een grote schotkans voor Meijers, maar gepakt door Sinu. NEC heeft het heel moeilijk om van de eigen helft af te komen. Platje nu weliswaar op de ADO-helft, maar die zit maar heel matig in het duel. Leidt ook balverlies niet voor het eerst en is een aantal keren teruggefloten voor buitenspel. Dat was al eerder zo, dat is ook de afgelopen minuten zo geweest. NEC nu wel aan de rechterkant. Het probeert te komen met een baas de diepte in richting Nick van der Velde. Die bal komt van Wil. Maar wordt onderschept door ADO. De afvallende bal is wel weer voor NEC. In de as van het veld met Paulson. Verbaas me erover een beetje over dat op mijn monitor steeds geen herhalingen worden getoond. Van die momenten van Platje, waar ik echt een aantal keer vraagtekens bij heb geplaatst. Die buitenspelmomenten zouden bijna iets achter gaan zoeken. Ik vind het typisch, want over het algemeen krijg je daar toch beelden van te zien. Het is wel een keer of 4-5 gebeurd dat dat niet is gebeurd. Het is steeds op het randje met Melvin Platje. Ook de trainer van NEC, Pastoor, maakt zich er inmiddels druk om. Omdat hij ook zijn vraagtekens zet. We wachten op een ingooi van NEC. Een meter of 15 over de middenlijn. Bal van invalling Amieu. Daar is dan Melvin Platje, gaat achteruit. Uitrichting zijn eigen doelman. Maar dan trapte die bal in plaats van recht achteruit. Zo halverwege zijn eigen helft nou ja richting Breuer dan. Die moet heel hard lopen om die bal binnen te houden. Uitermate zwakke bal van Melvin Platje. En misschien is het ook geen toeval. Het is makkelijk om het verband nu te leggen hoor. Maar dat er wat geruchten zijn over misschien wel de komst van Gion Fernandes van Feyenoord. Naar zijn oude trainer Alex Pastoor. Bij NEC Holla voor Ado. Nog een minuutje of vier. Ado zou er goed aan doen om in deze fase nog een treffer te maken. En Ado zou die treffer ook zeker kunnen maken. gezien het aantal kansen wat er is geweest. Holla naar Supusepa met Meter over de middenlijn. Wat aan de linkerkant. Inmiddels in de as van het veld. Bal naar Kevin Jansen. Terug naar Wormgoor. De man van de mooie lange paas richting doelpuntenmaker Toornstra. Dan is de kaats van Poupon ook niet best. Komt de bal bij Omero halverwege de Ado-helft. En mag ADO weer gaan bouwen. Ik verbaas me een beetje over het tempo. Dat wordt gehanteerd bij ADO Den Haag. Dat gaat nu allemaal in wandeltempo... Terwijl je zou zeggen, je bent beter. Je speelt met z'n 11 tegen 10. En de organisatie bij NEC is volledig zoek. Nou ja, 3,5 minuut nog in de eerste helft. Zoals gezegd, 1-0 bij Ado NEC. Als ik van jou hoor, is van der Maarde, hoeveel kansen Herenveen heeft gehad. dan is het misschien wel mazzel voor Vitesse dat ze vanavond tegen Herenveen spelen. Ja, zo zou je het ook kunnen uitleggen. Herenveen dat zojuist alweer een grote kans heeft gekregen via. Alfred Vindbogason, ja wie anders. Vijf grote kansen, één goal heeft hij uh, gemaakt. En de bal ging net voorlangs. Na nou, weer geschutter achterin bij Vitesse. Aanvoerder Kasia was het uh, dit keer, Heerenveen. Dat met een verwarmende inzet deze wedstrijd speelt tegen Vitesse. En Vitesse dat komt er eigenlijk uh, nauwelijks aan te passen in de tweede helft. Nu een opening is aardig. Het staat slechts 2-1. Dat is natuurlijk uh, een feit in de 89ste minuut. Het kan maar zo gebeuren met Boni, met Rijs. Al die spelers bij Vitesse die... Die soms aan één momentje genoeg hebben om een doelpunt te maken. Maar Herenveen speelt nogmaals, ik heb het al vaak gezegd, geconcentreerd en zeer goed georganiseerd. En geeft in de tweede helft ook helemaal niets meer weg. Het is waterkoud. De wind enorm hier. Het regent. Maar de echt hartverwarmende inzet van Herenveen maakt heel veel goed. Het publiek doet mee. En dan is die wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Feyenoord... Een duel dat hier de nederlaag, de bekeruitschakeling, die keihard aankwam in Heerenveen. Wordt dat toch een klein beetje vergeten als je wint van uh, Vitesse. Dat het dit seizoen zo goed deed. Maar de afgelopen weken toch echt van slag is. En ook in dit duel ondermaats presteert. Uit de laatste drie, punten, uh, drie wedstrijden als het zo blijft slechts één punt. En dat is natuurlijk uh, veel te mager als je wilt meedoen om de titel. Weer is er een overtreding gemaakt. Dit keer op uh, Kruiswijk. Veel overtredingen van Vitesse in dit duel. Vier minuten extra krijgen we er weer bij. En de extra tijd gaat nu in met de voorsprong van 2-1 voor Heerenveen. Bij Heracles en Plek zijn ze al aan het rusten. Het is daar 1-1 de ruststand. Ado en NEC zijn nog bezig. nog niet mee. Zeker, spelen nog anderhalve minuut in de eerste helft. Met die 1-0 voorsprong voor Ado Den Haag op het bord. Ado met zijn elven. NEC, zoals gezegd eerder. Met 10 man en misschien had het wel 10 tegen 10 moeten zijn. Ado speelt rond op de eigen helft. En zojuist een overtreding, toch, dacht ik, hoor. Van Malone op de rand van het eigen strafschopgebied. In alle hectiek ben ik even vergeten of het nou een platje was of van de velden. Die werd vastgehouden. Maar dat maakt voor het verhaal niet zoveel uit. Ik denk dat het een rode kaart had moeten zijn. Geel op zijn minst. Maar had Malone daar niet gestaan, dan was de weg voor die NEC er vrij geweest. Ik kan me voorstellen dat de arbitrage vandaag niet in goede aarde valt. Bij Alex Pastoor en bij NEC. En ze hebben daar. Maar volgens mij reden tot klagen. Ook gezien die buitenspelmomenten van een aantal minuten geleden met Platje. Ado nog altijd op de eigen helft. Daar is niet veel aan veranderd. In de as van het veld Omeru Maakt toch een wat onzekere indruk. De verdediger, normaal gesproken. De huurling van Chelsea. Voelt zich in het centrum niet helemaal thuis. Speelt dus op de positie van de geschorste Beugelsdijk. Ado met de bal naar Van Duinen. Maar die kan niet controleren. en Die bal schiet door tot bij doelman Sinu. Van NEC, die speelt een goed duel. Daar is Van Eyde aan de rechterkant, punt van zijn eigen strafschopgebied. Bij NEC dus, want daar werkt hij. Dan is het uh, Nathaniel wil aan de rechterkant. Van der Velden wilde diepte in, maar het is daar nogal druk. En als ik zo kijk naar de klok en het spel van NEC... dan denk ik dat NEC het wel even best vindt. En met die ene ruststand wel even genoeg geneemt. overtreding van de Velde op Meijers wordt ook niet gezien. Even het vasthouden, nou ja, dat kan een keer gebeuren... En dan krijgen we nog een ingooi voor de thuisploeg hier in het Kyocera stadion. Meter of tien voor de middenlijn met Supusepa. Sepa. zoekt naar Meijers. Die staat wel erg ver weg. Die weg wordt afgesperd door twee, drie NEC'ers. Toch wordt het geprobeerd. Zit Wil inderdaad namens de Nijmegenaren tussen. Extra tijd bedraagt een minuutje en er zijn al 20 seconden van die extra tijd verstreken. Aan de rechterkant, maar weer eens NEC. Veel nu aan die vleugel. Platje gaat de diepte in. Nu is een keer niet afgevlacht. Omero is in de buurt. Voorzet komt. Maar ja, daar had hij dan zelf moeten staan, denk ik, Platje. Want die bal komt zo in de handschoenen terecht van doelman Gino Coutinho van ADO Den Haag. Dat temporiseert met Torenstra. Meter rond 5-6 voor de middenlijn. Dan gaat het naar Melone, die er volgens mij dus niet meer bij had mogen zijn. En die krijgt hem nog eens aangespeeld van Omeru De kaats met Holla. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Dan gaat de bal bij Adolf van rechts naar links. En dan denkt ook de Belgische Leidsman Alexandre Bouco. Het is wel even genoeg geweest. Hij trok volledig terecht. Een rode kaart voor Kevin Comboy, de linksback van NEC. Maar had misschien ook wel naar vasthouden voor Malone hetzelfde moeten doen aan de andere kant van het veld. Bij rust leidt ADO tegen NEC met 1-0. De verrassing van vanavond komt uit Heerenveen. Richard van der Maan. Ja, de vierde zegen, de thuiszegen, moet ik zeggen van Herenveen is heel dichtbij. Nog één wissel voor Herenveen. Marco van Basten schuift richting de zijlijn. Kan tevreden zijn hoor, over het spel van zijn ploeg. Het is toch knap als je dit kan opbrengen na zo'n zware wedstrijd van afgelopen woensdagavond. 120 minuten voetbal dan nog zo'n spannende... Zenuwslopende penaltyreeks. Maar Herenveen heeft zich opgericht in deze wedstrijd tegen Vitesse. Dat teleurstelt, opnieuw teleurstelt. Net als de afgelopen weken. En waarschijnlijk dit duel gaat verliezen van Herenveen. Uh, de extra speeltijd, vier minuten kwamen erbij, zitten er nu op. En eens kijken wat Vink dan gaat doen. Ik kijk naar Pieter Vink. Hij kijkt op zijn horloge, maar blaast nog niet voor het eindsignaal. Nog één trap van Piet Veldhuizen richting Boni. Die zojuist een bal hoog over schoot. Dat was eigenlijk de enige kans voor Boni in de tweede helft. Heerenveen kopt de bal richting de middenlijn. Jansen gaat het duel aan met... Uh... Kruiswijk, dan wordt de bal weggeschopt door van Aanholt, maar zomaar in het luchtledige, niemand van Vitesse in de buurt en dan weer een hoge bal opgevangen op het middenveld door Herenveen bij Maracek. maar de bal gaat over de zijlijn en dan krijgt Vitesse dus terwijl Fink nog steeds laat doorspelen, nog een ingooi. En dan zou ik zeggen van Aanholt, speelt die bal maar hoog in het trossopgebied, maar dat hoeft allemaal niet meer. Herenveen wint sensationeel voor eigen publiek met 2-1 van Vitesse en gaat dus toch nog enigszins met een goed gevoel de kerstdagen in, dat geldt niet voor Vitesse dat uit de afgelopen drie wedstrijden slechts één punt haalde. Blijdschap bij Marco van Basten, zijn mensen in de technische staf en natuurlijk bij de spelers van Heerenveen. En niet te vergeten bij het publiek, 25.000 mensen hier in het Abelenstra stadion hebben een leuke, heerlijke, levendige wedstrijd gezien van de kant van Heerenveen. Vitesse druipt teleurgesteld af, einduitslag hier in het Abelenstra stadion, 2 tegen 1.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 Curl van Hall Oates. Wietse van Alten stopt als bronscoach van de Nederlandse handboogbond. U zult zeggen handboogschieten, dat doen we toch alleen bij de Olympische Spelen? Nou ja, en een beetje daarvoor, maar nauwelijks daarna. Maar we gaan het dus hebben over Wietse van Alten. De man die ooit zelf brons pakte op de Olympische Spelen in Sydney... en die gaat aan de slag als bronscoach in Italië. Waarom deze overstap, Wietse? Wietse, waarom deze overstap? Wietse... Nee, er is iets niet goed gegaan. We hebben uh, geen verbinding meer. Dus we gaan uh, even kijken bij uh, Andy Houtkamp. Uh, die zit uh, in Breda. En die wacht op NAC PSV. Uh, PSV kan winterkampioen worden, die uh, Staat de kar al klaar? <lacht> nou, Ronald, jij weet ook dat het uh, niet om de eerste helft gaat. Het gaat om de tweede helft. Maar het gaat natuurlijk goed bij uh, PSV tweede. Inderdaad, bij winst staan ze eerste. en hebben al 54 doelpunten gescoord dit seizoen. Maar als ik naar het veld kijk hier, wat een drama. Zeg. Het is echt uh, verschrikkelijk. Oh, kijk naar Nederland. die hier iets anders op het veld? Het is echt... De, nou, dat je hier moet voetballen. Het heeft ook... Uh, uh, Schijtstad de Meijhuis, vervanger van Weger heeft. Die eerst op deze wedstrijd stond. Maar die heeft horen gekregen dat hij eind van het seizoen moet stoppen. heeft misschien dat het een met een ander te maken heeft... dat hij zich afgemeld heeft voor deze wedstrijd. Nijhuis heeft uh, het veld gekeurd en het goed gekeurd. Maar nou, dat wordt een uh, pittige wedstrijd. Nou, Breda dus tegen PSV. Uh, Angstgeger is is NAC Breda voor PSV. Want de laatste vier thuiswedstrijden werden door NAC... Thuis gewonnen tegen PSV. En dat terwijl de ploeg nu op de 16e plaats staat met maar 14 punten. Ook maar 14 doelpunten heeft gemaakt. En dat is toch wel een schril contrast met de 54 doelpunten die PSV heeft gescoord. Uh, nou, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden op dit knollenveld. Uh, de koeien zijn er net vanaf. En uh, morgen komen de schapen er weer op. Ronden de bal een uh, beetje. Uh, een heel klein beetje. Maar zelfs had het niet geregeld, dan zou dat knap zijn geweest op dit veld. Want het ziet er echt verschrikkelijk uit. Ik ben heel benieuwd hoe er gevoetbald gaat worden, want echt fatsoenlijk rollen zal die bal niet doen. Over een minuut of vijf dus onderleiding van Bas Nijhuis. De wedstrijd eh, naar Breda tegen PSV. Sebastian Timmerman die kijkt in horen naar de marathon en de mannen zijn inmiddels bezig. Wie deelt de eerste klappen uit? Moet ik dan vragen, Sebastian? <laughs> Sander stuurt, maar dat doet hij dan uh, op een uh, sportieve wijze. Door uh, als eerste in de aanval te gaan. Maar uh, Sander stuurt uit Den Haag, die we dat trouwens wel vaker zien doen. Echt een sang. maar daardoor geen veelwinnaar. Komt niet echt weg. Ja, de klappen werden vorige week uitgedeeld door uh, Bob de Vries uit uh, de bamploeg. Ja, dat is wel toepasselijk, ook als je een klap uitdeelt. Maar het was absoluut niet sportief wat daar gebeurde in de finale van de wedstrijd. Hij kreeg daar een uh, rode kaart voor en twee wedstrijden. Schorsing, twee wedstrijden dus in de KPN-cup. Christian Groeneveld, de leider trouwens in die Cup. En Chris Pijn Ariens, de nummer 2, hadden het ook uh, met elkaar in de stok. Zij kregen allebei een gele kaart, dus een waarschuwing. En de marathoncoördinator van de KNSB, Teun Bredijk. Die heeft afgelopen week ook nog een brief gestuurd naar uh, alle ploegen. Waarin we, uh, waarvan we de inhoud kunnen samenvatten als jongens. Doe het toch eventjes normaal en hou je hoofd erbij. En in deze tijd waarin we het veel hebben over respect op het sportveld, moeten wij toch met het Marathonschater laten zien dat wij op een respectvolle manier in zo'n wedstrijd met elkaar omgaan kunnen gaan. Ze zijn ook nog even toegesproken vlak voordat deze wedstrijd begonnen is. Wedstrijd waarin nu op dit moment het peloton samen rijdt. Peloton van 53 rijders. En uh, uit die bandploeg wel aanwezig onder andere Arjan Stroetinga, De viervoudig Nederlands kampioen. Probeert eventjes wat, maar gaat nu met uh, de rug recht omhoog. Christijn Groeneveld is een van zijn ploeggenoten. Jorrit Bergsma is ook aanwezig. En dat zullen rijders zijn die uh, misschien wel hun stempel op deze elfde wedstrijd aan de KPN Cup gaan drukken. Volgende poging komt van Marcel van Ham, rijder hier uit de omgeving, komt uit Alkmaar. Ook hij komt nog niet echt weg. Maar in ieder geval wordt er in de eerste 8-9 ronden bij de heren wel direct leuk aangevallen. Still get low. Iwanuka met Haal get along. Nog een keer Wietse van Alphen. Uh, van Alten. Uh, hij is de mondescoach handboogschieten. Uh, normaal hebben we het over handboogschieten alleen rondom de Olympische Spelen. Maar nu dus. Uh, want uh, Wietse van Alten gaat naar uh, Italië. Uh, waarom deze overstap? <laughs> Goed, ja waarom de, de overstap? Ik, uh, ik ben benaderd door, uh, door uh, onder andere Italië om... Uh om eens te komen praten, om, om te kijken of dat ik daar, uh, nou ja, hun van dienst kan zijn. En ja, daar, uh, daar, uh, dat uh, wat er op tafel lag, dat was een, uh, een hele mooie kans voor mij om, om over te stappen. Wat is er mooier aan het handboogschieten in Italië dan in Nederland? Nou, kijk, het handboogschieten is uiteraard hetzelfde. Alleen, uh, ja, uh, ik ga vanuit mijn eigen land, waar ik uh, jaar en dag uh, bezig ben geweest met de sport, ga je naar een, een, een ander land, dus je bent sowieso internationaal bezig. En ik, ik mag dadelijk ook gaan werken met huidig olympische en wereldkampioenen en dat is natuurlijk wel een, een onwijs mooie kans. Want het niveau in Italië is veel hoger? Um, nou ja, het, daar zitten inderdaad wat, wat jongens die, die al, uh, al meelopen vanuit de tijd dat ik zelf nog, uh, nog actief was. En uh, nou ben ik natuurlijk wel aardig jong in het coachvak. Maar daar, daar loopt inderdaad wel een ontzettende uh, hoop ervaring rond. Ja, nou lijkt coachen bij handboogschieten me uh, een ontzettend moeilijk iets. Want je moet heel veel uh, van de techniek weten, maar ook over kunnen brengen. Uh, hoe zeg je dat in het Italiaans? <laughs> ja, nou, ik, ik bedoel, ik heb nog de, uh, de eerste lessen Italiaans achter de rug. Uh, maar gelukkig zijn uh, de schutters vrij internationaal uh, uh, aangelegd. dus. Uh, ik kan me prima aan het begin helpen in het, in het Engels. Ja. Maar uh, uiteindelijk zal ik inderdaad me inderdaad wel een beetje in het Italiaans gaan bekwamen. Nou ja, hoe komen ze bij jou terecht als, als uh, Italië zo'n handboogschietersland is? Um, nou, ik denk dat ze me een beetje gevolgd hebben de afgelopen jaren hier in Nederland. En uh, dat ze gecharmeerd waren van de manier waarop wij hier in Nederland gewerkt hebben. En ik ook gewerkt heb. En uh, ja, dat ze daar toch wel... Uh, uh, in die lijn uh, wat uh, in mij gezien hebben om, uh, om, om daar in Italië uh, verder mee te gaan. Ja, heb je uh, doelen meegekregen van de Italiaanse bond? Uh, dat is een beetje een gekke vraag voor handboogschieten. heb je doelen meegekregen, maar uh, wat moet je bereiken straks in Rio? Ja, nou het is inderdaad, als je het zo zegt, is het een beetje doelzinnen. Kijk, we hebben nu uh, we, we hebben gesprekken gehad uh, echt heel diep inhoudelijk over, uh, over de taken. En, uh, en, en de werkzaamheden, daar, uh, ja, daar, daar moeten we uiteraard nog wat gesprekken over voeren. Maar ja, dan moet je toch al gauw denken dat, je, dat het niet gaat over of dat je in Rio staat met, uh, met schutters. Maar uh, dat je daar inderdaad zoveel mogelijk podiumplaatsen uh, probeert te halen. Ja, en heb je ook meteen voor een aantal jaren een contract gesloten? Hoe werkt dat? Ja, nou dat werkt bij ons inderdaad uh, ja, met name een beetje richting de Olympische cyclus. Dus ik, uh, ik zal voor vier jaar uh, in Italië werkzaam zijn. Heb je al met Italiaanse handboogschutters gesproken? Nee, nee. Ik heb de sporters zelf niet me gesproken. Ik ben, uh, afgelopen donderdag uh, hebben wij de laatste gesprekken gevoerd. Uh, ik ben daarna ook weer naar Nederland toe gegaan En uh, ja, ik heb uh, uiteraard eerst de sporters en, uh, en de mensen hier geïnformeerd. En ik heb nog niet uh, met, met, met sporters daar uh, gesproken. Ja, de mensen hier, dat is onder andere Rick van der Ven. Die werd in Londen vierde met jou als bondscoach. Uh, geen spijt dat je hem niet verder kan brengen? Um, nee. Ik heb deze keuze, deze keuze is niet, gaat niet over één nacht ijs. En uh, ik weet wat ik hier heb en ik weet wat ik daar kan krijgen. En ja, het was voor mij een moeilijke, moeilijke keuze en een zware afweging. Maar uiteindelijk heb ik toch, uh, ja, toch voor het internationale avontuur, als ik het zo moet noemen, gekozen. Ja, wat was zijn reactie toen je het hem vertelde? Ja, heel mooi voor mij. En uh, ja, uh, ontzettend benieuwd uh, hoe, het, uh, hoe het hier in Nederland verder gaat en wie het hier in Nederland uh, over gaat nemen in de toekomst. Ja, en, en de Nederlandse handboogbond, uh, uh, zei die ook, uh, nou ga maar. Of, of moet je dan je contract afkopen? Hoe werkt dat? Nou, nee, kijk, mijn, uh, na de Olympische Spelen zat mijn uh, termijn zat erop. Uh, ik, ben, uh, ik, ik, ik was in gesprek, uiteraard, ook met de Nederlandse bond, maar uh, met Italië. En uh, ja, we hebben dat gewoon in, in goed overleg en in een open, open relatie uh, besproken. En, uh, Nee, daar was, uh, daar was geen sprake van afkopen. Wij, uh, ik, ik, ik ga eigenlijk gewoon uh, verder in Italië. En, uh, en in de tussentijd heb uh, ik gewoon mijn dienstverband uh, mijn in Nederland uh, uit, uh, uitgewerkt. Dus gewoon zelf je eigen kans grijpen en zo hoog mogelijk. Ja, ja daar, komt het, uh, daar komt het in de sport eigenlijk altijd wel op, uh, op neer. Oké, okay, arrivederci, ze? Ja, arrivederci. <laughs> uh, we gaan naar uh, volleybal uh, Tilburg tegen Orion Lascheert. Ja, ik zei het al, Tilburg over het algemeen een slow starter ook in eigen huis. En dat bewezen ze dus weer in de tweede set. Want die ging naar de Tilburgers van STV. 25-17 werd het maar liefst. Dat lag onder andere aan uitstekend serveerwerk van Jasper Diefenbach. Ook nog international van Oranje geweest. En die besloot aan het eind van de set... Dan maar voortouw te nemen waar zijn team een beetje had aanlopen rommelen. Hij besloot vanaf de servicelijn uh, een aantal geweldige services neer te leggen. En zo Orion buiten spel te zetten. moet wel zeggen dat Orion dat ook enigszins aan zichzelf te danken heeft. De organisatie achterin was niet al te best. De organisatie van de spelverdeler was ook niet al te best. Zijn keuzes in de aanval die lieten nog wel eens te wensen over. Er werd dan ook gewisseld, Daan van Haarlem, voor uh, Stenderup, Maar die kon het tijd niet keren in die tweede set. Dus de Proffeteerde van fouten aan de zijde van de Doetinchemmers. En zo de stand gelijk trekt hier in Tilburg. 1-1. NAC, PSV en die houtkamp. Valt er een beetje te voetballen? Ja, dat wel hoor. Maar PSV kan sowieso aardig voetballen. En NAC speelt redelijk aanvallend. Uh, Bouwma heeft de bal. Staat 0-0 na 5 minuten spelen. En Bouma wordt flink op de huid gezeten door Hadouier. Uh, Bouwma komt er wel uit met wat moeite. Net een goed schot gezien van, uh, van Bommel. Die... Uh, uh, Uitstekend schoot richting het doel van Jellet en Rauwelaar die mee kan spelen. Dat was nog eventjes een, een twijfelgevalletje, een vraagtekentje. Maar hij kan spelen tegen zijn oude ploeg, Jellet en Rauwelaar. En hij zag het schot van Van Bommel buiten zijn bereik. Net naast de verkeerde kant voor PSV van de paal gaan. En dus staat het nog altijd 0-0. Balbezit voor PSV met Matas die er in de spits speelt. Mertens is er niet bij. Uh, al een tijdje last van de blessure is de bal bij Narsing terechtgekomen aan de rechterkant. Narsing gaat lopen, maar hij speelt hem dan slecht richting Hutchinson. Die uh, mee was gekomen aan de rechterkant. En dus kan uh, Nak de bal uitverdedigen, uh, maar niet goed. Want de bal komt voor de voeten terecht van Van Bommel. Maar die uh, speelt hem in de voeten van de tegenstander. En dan staat Schalk bezig aan zijn vijftigste wedstrijd voor Nak Breda. Staat buitenspel en dus mag PSV een vrije trap gaan nemen. Met uh, achterin spelend Zanga Jurgensen, Matthias Jurgensen Zanga voor zijn vrienden. Uh, omdat Marcelo geschorst is. Hij speelt centraal achterin. En doet dat samen met Timothy de Rijk. Balbezit voor Strootman naar Zanga. Zanga moet uitkijken want daar is het veld enorm slecht. Stukken met zand en zo. Speelt de bal dan naar Van Bommel. Van Bommel naar Hutchinson aan de rechterkant. Hutchinson even terug naar de Rijk. En zo tast PSV verder af. Speelt de bal een beetje rond. En staat het na 7 minuten spelen. Bijna 7 minuten spelen in Breda. Bij Nak Breda tegen PSV. Nog altijd 0-0. Tweede helft van de hieruitlijksperk volle, Frank Pilart. Ja, daar heeft Zwolle de eerste kans gekregen. Het is 1-1. We zijn inmiddels in de zevende minuut na rust. En we kijken naar een blessurebehandeling. Geeft mij de gelegenheid om even de kansen door te nemen... die we nog te goed hebben van vlak voor rust. Een hele grote op aangeven van Aschente. Komt Benson er niet bij. Maar op zich maakte dat niet uit. Want niet alleen Benson stond helemaal vrij voor doelman Pasveer. Maar ook uh, daar vlak achter stond Pluim. En die nam de bal aan. Had daar nog alle tijd voor. Schoot in, maar Pasveer kon redden. Dat had de 2-1 voor Zwolle moeten zijn. En Benson, zojuist narust op aangeven van Pluim deze keer... had ook de 2-1 kunnen maken... maar een hele goede redding opnieuw van Pasveer. Voorkwam dat. En zo heeft Herakles het dus nog behoorlijk lastig. Heeft het bij Vlagen waarschijnlijk het idee... dat het de wedstrijd wel aardig onder controle heeft. Namelijk als het de bal heeft... Maar de kansen die het krijgt worden niet verzilverd. En Zwolle doet eigenlijk hetzelfde. Heeft weliswaar korter de bal. Maar is zeer dreigend en snel in de omschakeling. En heeft dus ook grote kansen gehad om meer dan één goal te maken tot nu toe in dit duel. We zijn inmiddels weer aan het voetballen met Duarte. Die probeert aan de linkerkant Bruns te bereiken. Dat mislukt. Kan Zwolle eraf komen. Maar Herakles zet heel snel druk. En dat levert dan balbezit op het schot van Armenteros. Maar daar wordt een overtreding aan vooraf gemaakt. En daardoor een snelle vrije trap, ook vlot uh, genomen door uh, Peck met uh, pluim. Balbreed naar uh, Van Polen. Diep gespeeld naar Benson, die uh, wordt in uh, de arm zwaai genomen. Door Kwansa. die gaat daarvoor de gele kaart krijgen. Dat kan bijna niet anders. En uh, dat lijkt me een volkomen logische straf ook. Want uh, Kwansa was anders Benson kwijt geweest. Nam hem dus in de armswaai, de spits van Peck En dat levert Zwolle een vrije trap op de hoogte van de 16 meter lijn. Aan de rechterkant, bij de hoek, ongeveer een metertje of drie vier daar uh, vandaan. Daar waar Everton nu vlak voor de bal gaat staan. En hij ongetwijfeld door Paul van Boekel... zometeen op 9 meter en een paar centimeter zal worden gezet. met Natuurlijk Ascente achter de bal. Hij is de man van de spellenhervattingen. Moktar staat daar weliswaar ook bij. Maar het is Ascente die die bal zometeen gaat laten indraaien. Richting de eerste dan wel, de tweede paal. Iedereen op een rijtje bij Heracles. Inderdaad, Ascente legt de bal neer. Ter hoogte van Pasveer. Dat is nou net de plek waar je niet moet zijn. Pasveer plukt. Heel simpel eigenlijk die bal. Uit de lucht. Een beetje ruzie maken. Vervolgens met Broersen, die gewoon tegen de doelman van Herakles aanloopt. Maar het voorkomt niet dat Herakles heel snel even het middenveld over kan slaan, waardoor het even dreigend lijkt te worden, maar even dreigend. De bal gaat uiteindelijk diep op niemand. En dan zijn we in de 55ste minuut. Is het nog steeds 1-1 tussen Herakles en Peck. ADO en NEC, hun tweede helft, Ragnar. Vijf minuten oud, 1-0 nog altijd voor ADO Den Haag. En een vrije trap voor ADO Den Haag. Op een meter of 2,23 van het doel. Een vrije trap, zei ik ADO, het was NEC. NEC mag die bal gaan, gaan nemen. De mensen in de blauwe shirt, zei dat Ragnar. Ja, inderdaad, NEC. Metro 25. NEC in de as van het veld. Met Koolwijk erbij. Met onder meer ook Melvin Platje in de buurt. En wie hebben we daar nog meer staan? Ook Remy Amieux, de ingevallen speler. En dat er rood werd uitgedeeld aan Kon Het zou wel eens kunnen zijn dat hij deze bal met zijn linker voor zijn, voor zijn rekening gaat nemen. De muur van Adel Den Haag. En die bestaat wel uit een mannetje of 5-6. Terwijl ik het wat onrustig vind worden in het vak van NEC. Daar is die trap die is niet verkeerd. Maar wordt wel, als hij over de muur gaat, toch gepakt door Gino Coutinho. De doelman van Den Haag gaat hem meegeven aan de linkerkant van het veld. Aan de Sepa de diepte in. Kevin Jansen kan daarin zo ver bij dat hij er nog een voet tegenaan krijgt. Dan caramboleert die bal een meter of 5-6 over de middenlijn. Toch... Over de zijlijn en mag Nataliel wil gaan gooien. Doet hij in de richting van Paulson Dan platje. Het doet eerst Wormgoor omver. Wordt al zelf omver getrokken. En dan zegt de scheidsrechter. Speel dan maar door. Dan zullen die allebei aan de gang gaan. Hier is het 1-0 voor ADO. Bij jou Andy. 1-0 voor PSV. Doelpuntenmaker Jermaine Lens En het uh, zat er dik aan te komen. Want PSV kreeg al een paar enorme kansen. Van Bommel was een minuutje eerder heel dichtbij. En nu is het uh, dus uh, toch 1-0 geworden. Uh, verre inborg van Bauma. Komt op het hoofd van uh, Matas en dan voor de voeten van Jermaine Lens via een verdediger. Via Bottegrin komt de bal bij Lens terecht en die heeft hem maar voor het intikken. En Ten Rouwelaar is kansloos en na 11,5 minuut spelen leidt PSV alweer met 1-0. Hoeveel rondjes heeft u erop zitten, Sebastian Timmerman? Uh, het rondebord staat nu op, uh, even kijken, 89. En we zijn uh, vertrokken met 125 ronden uh, op het rondebord. We zijn dus uh, uh, op weg richting half koers. En er is al wel wat belangrijks gebeurd. Want de nummer 2 uit uh, het tussenklassement van de KPN-cup... Crispijn Ariens, Vorige winnaar trouwens... van het regelmatigheidsklassement, heeft uh, de wedstrijd moeten verlaten. Ging onderuit, reed kwam op een uh, achterstand van zo'n meter of 50, 60 te rijden. En dat had uh, de ploeg van Bam, de ploeg ook van de leider in het cupklassement. Christian Groeneveld in de gaten. Die ploeg ging met vier man, alle vier de rijders die er vandaag hier aanwezig zijn in Horen, op kop rijden en Crispijn Ariens offerde twee ploeggenoten op, maar zelfs met de hulp van twee ploeggenoten keerde hij niet meer terug in het peloton, kwam op een ronde achterstand en dan moet je de wedstrijd verlaten. Christijn Groeneveld profiteerde al optimaal bij de eerste drie tussensprints om daar de volle buiten te pakken en veel punten mee te pakken voor dat klassement. Resulteerde ook erin dat we een hele sterke kopgroep kregen van veertien man met Harry Hekman er ook bij, met Ingmar Berga, met Christijn Groeneveld. Maar op het moment dat ik dat nu uitspreek, wordt die kopgroep teruggepakt. In ieder geval door het eerste deel van peloton. het Maar Het gaat hard en dat zorgt ervoor dat er al heel veel rijders zijn... van het oorspronkelijke peloton van 53 man die de wedstrijd hebben verlaten. Groep 1 en groep 2 komen op dit moment weer bij 1. Een klein plukje rijdt er nog vlak achter. 87 ronden nog te gaan. PSV dan heel snel een voorsprong in Breda en die kant. Nou, probeert terug te doen. Nu een schot van Jordi Buis. dat net langs het doel gaat van uh, Boy Waterman. 1-0 dus de voorsprong. Goed doelpunt van Jeremy Lens. Tot op de juiste plaats op het juiste moment, om het zomaar te zeggen. En PSV lijkt dus hard op weg om uh, winterkampioen te worden. Herbst, meister heet dat in Duitsland. Waarom? Geen idee. Want het is toch echt hartje winter. En uh, alhoewel, als ik hier naar de regen kijk die naar beneden komt, kan het ook uh, herfst zijn. Het is een uh, doeltrap dus voor Boy Waterman. Gaat hem nemen. Doet dat uh, richting zijn linkerkant, richting Bouma. Die bal. Naar Strootman. Stroopman. even kort naar Matas. Probeert hem meteen door te spelen op lens. Die glijdt, die had beter zijn noren aan kunnen trekken. Want die glijdt een meter of drie door en is de bal kwijt. En dan is het Kees Luijs die in de problemen komt. Maar hij kan het volgens nog oplossen. Maar niet voor lang, want daar is Stroopman weer. Maar Strootman wordt dan afgetroefd door Tim Gillissen. Gillissen goed balbreed. ...naar de linkerkant. Jordi Buis gaat uh, weer lopen, speelt hem naar Hooy. van Hooi aan de linkerkant, het kleine manneke, die uh, behendig is en de bal uh, voor het doel uh, gooit. Maar daar wordt de bal door Zanga weggekomt en opgevangen weer door Gillissen. Met andere woorden, Nag nou, Breda probeert iets terug te doen... ...na die toch wel redelijk snelle, na 11 minuten spelen, uh, achterstand van 1-0. Die achterstand staat nog steeds op het scorebord, ook na 14 minuten spelen. Het is 1-1 bij Heracles tegen Pax Zwolle na 13 minuten in de tweede helft. Na 9 minuten in de tweede helft is het bij ADO NEC 1-0. NEC speelt met 10 man. En u hoort het, NAC PSV is 0-1 na minuut 12, 13. Heerenveen tegen Vitesse is al afgelopen is 2-1. En in de eerste divisie Floor Go Ahead Eagles met 2-1 van Almere City. Tot zo. En ze droomde van een toekomst als danseres. Maar dat liep even anders. Ik ben Risa, 21 jaar, uh, aan het bed gekluisterd, maar totaal niet zielig. De documentaire De kunst van het ziek zijn. Ja, eigenlijk heb ik 24 uur per dag pijn. En uh, ja, nu drie jaar. Dus ik kan me ook niet herinneren hoe het zou zijn. Zonder pijn. De kunst van het ziek zijn. Morgenavond, 9 uur in Holland Dok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.